Bismillah ar rabbil alamin We gaan verder met makrohaat van het gebed Dus de zaken die macro zijn in het gebed Dus afgeraden Imam al noemt ze op, hij zegt De makrohaat van het gebed zijn Dua'en doen na het doen van takbirat al-Ihram en voordat je gaat registreren... ...Koran gaat registreren. volgende is... ...doa doen tijdens het registreren van de Fatiha... ...en tijdens het registreren van een surah... na de Fatiha. En doa doen tijdens de lokoor... ...is makro. En doa doen... ...na dat je klaar bent met het eerste tushahood... ...in een gebed... ...die bestaat uit uh, twee tushahood. En doa doen... Uh, na, ter, terwijl je teshahud doet Nadat de imam Al teslim heeft gedaan Dus als de imam alaykum, As-salamu alaykum zegt Dus hij beëindigt het gebed Mag je niet nog na hem dua doen In teshahud Je moet gelijk hem volgen in de teslim En volgende uh, Zaken die afgelaten zijn In het gebed is Doen op kleding Of op uh, iets wat uh, als tapijt wordt gebruikt ...en stof... Uh, ...maar... ...die tapijt moet... Uh, ...op wat moet duiden... ...op luxe... ...in tegenstelling tot... het HC is een ziet tapijt... ...en dat duidt niet op luxe... ...want het doet pijn... ...het is hard... ...het is uh, grof... ...dus... De, ...die is niet macro... ...om Suju daarop te doen... ...maar het is beter... ...om het niet te doen... ...het is niet macro... Maar er is een positie uh, onder macro. Tussen Moba en macro 1. En dat is gelijk veel ouder. Liever niet. Dus beter doe je helemaal geen sojoet op uh, iets. Dus je moet gelijk sojoet doen op de grond. Hij zegt wat de Harel is Afdal. En het is Macro om sojoet te doen op je uh, tulband. Als je een tulband op hebt. Dat je voorhoofd niet gelijk de grond aanraakt, of een stuk van je mouw of van je, van je cape, zie dat is een cape, of het reciteren van de Koran tijdens rokkoor of sujud, of du'a doen in, in een andere taal dan Arabisch voor diegene die het in het Arabisch kan, wel il vis salah, dus met je hoofd heen en weer kijken, met je ogen, met je hoofd bewegen. En te asabihi alsabi'i over elkaar te houden. Spieken is dus dat je uh, je hand, je vingers tussen elkaar doet. Ja? Dus van recht, vingers van je rechterhand en vingers van je linkerhand die je tegen elkaar aan dus Je maakt er een soort uh, net ervan. Het is dus macro. En je handen leggen op je uh, net onder. Uh, Ver onder je navel. Wat dan weer mee doen? En je ogen dicht doen. En je voet op een andere voet leggen. En over wereldse zaken denken tijdens je gebed. En iets dragen. Bij je. met je mouw of je mond. En. Uh, met je vingers uh, aan je baard zitten. ...en hij zegt... ...de mashhoor is dat het zegt van... ar-Rahim ...en a'udu billahi min ash rajim... ...dat het makroh is om dat te zeggen... ...voor het register van Fatiha... ...dat het alleen makroh is in de verplichte gebeden. ...maar in Nafila is niet makroh... ...en hij zegt... ...over Mellik is een andere mening... ...dat het toegestaan is... ...en Ibn Meslam heeft gezegd... ...dat het aangeladen is... ...menduba... En Ibn Nafi heeft gezegd, het is verplicht. Dit zijn uh, de meningen die bestaan in de madhhab. Maar de moshroor is dat het macro is in het verplicht gebed. Hij zegt, als je iets doet, je, je verricht, je pleegt een van deze macro had in het gebed. Dan is dat macro op zich. Maar het gebed is, is nog steeds geldig. Wallahu a'lam. Dit is wat Ibn Asmawi heeft gezegd. Nu gaan we de commentaar van imam Shanobi. Uh, voorlezen hij zegt, dua doen na no. tekbeerde l-Ihram is makro maar voor tekbeerde l-Ihram is niet makro dus voordat je begint met het gebed, je doet du dua is niet makro En uh, dat het makro is om uh, dua te doen tijdens roko, dat is makro. maar voor de roko en na de roko is toegestaan. En het is ook toegestaan, uh, het is zelfs hebben om dua te doen als je gaat zitten tussen de twee sujud. Oké, okay, tapijt. Hij zegt het is makro om, uh, om uh, sujud te doen op tapijt. Hij zegt, er is een uitzondering hierop en dat is, de tapijt die is uh, geschonken aan de moskee. Dus uh, de moskee heeft een tapijt. Als de moskee tapijt heeft, dan is het niet macro. Maar dat betekent dat jij niet, het is, het is alsnog macro om met nog een tapijt te komen. Jij komt met nog een tapijt, die ga je erop leggen. Dat is nog macro. Want er is al een tapijt. En je gaat nog een tapijt. Wat uh, bepaalde mensen uh, doen in de moskee. Dat is macro. Behalve als hij een ziekte heeft, een huidziekte. En hij wil toch niet uh, dat het op de tapijt komt. Hij zegt of een ander soort kreet wat je op de grond legt om zo goed op te doen. Hij zegt, is macro... Uh, de, de uitzondering was dus voor de tapijt alleen als het uh, in de moskee is, dus als iemand, als een tapijt wordt aangelegd in de moskee dan is het niet meer makro om dat op zo te doen. En als je een andere soort kleed gebruikt om zo op te doen, hij zegt is makro, behalve als de grond warm of koud is, dan is het niet meer makro. Hij zegt het is macro, doen, macro om zojuist uh, te doen op je uh, tulband. Kool al met tulband bestaat uit uh, je, je, je draait het om je hoofd. Eén draai, dat is macro. Als het dun is en je voelt de, de, de hardheid van de grond. Maar als jij je. je je voelt niet de hardheid van de grond, dan is je gebed ongeldig. En hij heeft ook gezegd dat makro is om sojoet te doen op je mouw of je cape. Hij zegt dat geldt voor iedere kleed wat je aan hebt. Behalve als je dat doet om uh, je gezicht te beschermen tegen hitte of kou. kou. En het doen van dua in een andere taal dan Arabisch, hij zegt in het gebed niet buiten het gebed en zolang je weet wat je zegt en dat je niet in de moskee bent dus het is makro om in de moskee dua te doen in een andere taal dan Arabisch, als je in het Arabisch kan doen dus diegene die niet in, in, in, in, in, in, in, in, in het Arabisch dua kan doen voor hem is niet makro. ...in de moskee en in het gebed. En heen en weer kijken is maar krok, behalve als er een behoefte voor is. Hij zegt maar als je met, je met je hele lichaam... ...dus je richt je achterkant naar de Qibla... ...tijdens het gebed, je draait je zo om... ...dat je met de, dus 180 graden ga je omdraaien... Dan is je gebed uh, ongeldig. Vanwege de hadith dat de profeet zei. Vrees diegene niet die in zijn gebed heen en weer kijkt. Dat Allah zijn gezicht in een gezicht van een ezel verandert. Ulema hebben gezegd uh, het kan letterlijk zijn. En het kan figuurlijk zijn bij de meeste mensen. Dus dat ze uh, uh, dom worden.